acht uur Remons ons met het NMS-journaal. Een jaar na zijn verkiezing heeft de Franse president Hollande... beterschap beloofd. De door schandalen en tegenvallende economische groeicijfers... geplaagde president zegt dat 2014 het jaar van de resultaten wordt. Hollande kampt met een vertrouwenscrisis... onder meer door de hoge werkloosheid. Uit recente peilingen blijkt dat drie kwart van de Fransen... het beleid van Hollande afkeurt. En maar 15% van de ondervraagden is positief gestemd over het staatshoofd. Melkpoederfabrikanten en supermarkten gaan de illegale opkoop van melkpoeder proberen aan te pakken. Ze willen de kwestie zo snel mogelijk bespreken met de Chinese ambassadeur en de Nederlandse overheid. In het gesprek met de Chinese ambassadeur en de overheid willen de melkpoederfabrikanten en de supermarkten onder meer bekijken of de tussenhandel in poeder in Nederland strafbaar is. Import geldt in China in elk geval als een misdrijf. Supermarktketens overwegen ook om melkpoeder voortaan niet meer in de schappen te leggen, maar bij de kassa net als sigaretten. Koning Willem-Alexander heeft zijn eerste hoge buitenlandse gast ontvangen. De president van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde... was de eerste die bij de nieuwe audiëntie ging. Lagarde brengt een bezoek van twee dagen aan Nederland. Willem-Alexander had vandaag ook zijn eerste gesprek met premier Rutte. Hij zei eerder die wekelijkse traditie voort te willen zetten... al merkte hij wel op dat het in de toekomst misschien een andere vorm zou kunnen krijgen. In Duitsland is een voormalige kampbewaarder van het vernietigingskamp Auschwitz opgepakt op verdenking van medeplichtigheid aan moord. Het is een man van 93 uit de regio Stuttgart. Er zijn na de succesvolle rechtszaak tegen de oorlogsmisdadige Demjan Joek 50 mannen opgespoord. die in de Tweede Wereldoorlog actief zijn geweest als bewaker in Auschwitz. Van hen is nu de eerste gearresteerd. Het weer, morgen wordt het opnieuw warm, ook op de stranden. Aan de kust wordt het 19 graden, in het binnenland 23. In de loop van de dag vormen zich in het binnenland wel diverse buien, mogelijk met onweer en hagel. En vanaf woensdag daalt de temperatuur en op hemelvaarsdag is het 13 tot 16 graden en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 De Nederlandse economie is in recessie. Nog nooit waren er in Nederland zoveel werklozen. Bijna 4.500 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn hele slechte cijfers. We zien dat het land door een buitengewoon moeilijke fase gaat. Twee dingen praat elke maandag in mei met CEO's in crisistijd. De beurzen in Europa en de Verenigde Staten zijn vandaag fors onderuit gegaan. Hoe is het om in deze tijd leiding te geven aan een groot bedrijf? Kijken we even naar de omzet bij Shell, dan is die toch wel behoorlijk gedaald... naar een kleine 113 miljard dollar. Vandaag Alice de Bruin in gesprek met Dick Benschop, topman van Shell Nederland. Goedenavond, Dick Benschop. Goedenavond. Ja, crisis. Moord het even langskomen in onze uh, tune voor deze serie. Laten we eerst maar beginnen om even te checken... hoe het met de crisisbestendigheid van de familie Benschop gaat op dit moment. Wat is uw laatste grote aankoop? Mijn laatste grote aankoop... dat was een tafeltennistafel voor in de tuin. <laughs> nou... Dat is toch uh, al gauw uh, 150 euro, denk ik. Zoiets, hè? Ja, ja men gaat online tegenwoordig. Dus dan uh, met, net of je het wat minder merkt dan, hè? <laughs> en hoe oud is uw auto? Uh, mijn auto is bijna vier jaar oud... Tijd voor een nieuwe, zou de premier zeggen? Ja, het is een lease-auto, dus dan moet ik in het contract kijken. Maar we, hebben, we zijn een gezin, we zijn met z'n vijven... en we doen het met één auto. Ja, ja dat is ook weer goed voor, de, voor, voor het milieu. Hè? Maar beter voor de economie om er toch maar twee te kopen, denk ik dan. Uh, grote huis, zoals onze premier zegt. Misschien ook een idee, Verbouwing. Ja, we, we, hebben, we hebben net verbouwd. en We zijn nog met de laatste restjes bezig. Laat ons even met rust met verbouwen. Maar allemaal goed voor de economie. Op vakantie geweest nog vorige week? Om vorige week... Uh, naar, naar Portugal. Ja. Nou, dat, dat, dat uh, klinkt dat Moet eigenlijk goed. in eigen land dan, hè, begrijp ik nu. Ja, dat zou eigenlijk beter zijn. Maar u geeft geld uit, daar gaat het om. Ja, dat is belangrijk. De economie. Ja. En dat wil de premier ook, dat we dat allemaal doen. Of is er nog iets waarvan u zegt... nou, wij moeten toch ook af en toe wat de broekriem aanhalen nu? Als je kijkt naar hoe zo'n bedrijf als het onze Shell omgaat met... Uh, maar ik had het over de familie Benschop. Oh, de familie Benschop. Ja ik, ik, ik ben, ja, ik ben, ik, hoe ik ben opgevoed. Uh, ik ben een Calvinist van huis uit. En ik ben helemaal geen, uh, geen rijkdom gewend uh, vroeger. Dus ik pas altijd op. Ja, dat is weer slecht voor de economie. Goed, uh, want de crisis, die is er wel. Laten we het maar gelijk wat over Shell gaan hebben. Uh, ligt de uh, president-directeur van Shell Nederland eigenlijk wakker van de crisis? We maken ons wel zorgen over hoe het met Europa gaat. Want komen we echt goed uit de eurocrisis. Het gaat beter nu, maar we zijn er nog niet uit. En weten we in Europa over te gaan... niet alleen van crisisbestrijding en de euro en de onzekerheid... maar weer echt naar economische groei. En dat zal voor een groot deel van innovatie moeten komen. En dat gaat nog niet uh, goed genoeg. Wat Shell betreft, ook Shell in Nederland... Uh, ja, we zijn eigenlijk stabiel. En dat is uh, toch wel behoorlijk goed nieuws. Uh, we hebben 10.500 mensen in Nederland. Daar zit... Daar zit geen achteruitgang in. Misschien zelfs een lichte groei. We hebben afgelopen jaar 700 mensen aangenomen. 500 met een technische opleiding. Ik hoop dat we dat dit jaar weer gaan doen. We investeren. We besteden denk ik elk jaar wel zo'n 600 of 700 miljoen euro in Nederland. De grote groei zit elders in de wereld. Maar we zijn toch behoorlijk stabiel. We hebben een prachtig laboratorium hier. We geven misschien wel een miljoen per dag in Nederland aan research... aan, aan onderzoeksuitgaven uit... Uh, dus, dus eigenlijk uh, doen we het uh, gezien de omstandigheden vrij goed. Maar elke business van ons die afzet heeft in Nederland of in Europa. Mensen rijden wat minder met de auto. Uh, mensen passen op de portemonnee op waar we het net over hadden. Uh, je ziet dat ook natuurlijk in de chemie uh, sector die weer aan het bedrijfsleven levert. Daar zie je toch dat het, uh, dat het ook daar wat minder wordt. Maar, maar met zo'n wereldwijd bedrijf, er zijn ook plekken in de wereld waar economisch beter gaat, zo vang je dat op. Maar ook het bedrijf is voorzichtig, waar ik net al even over begon. Ja, maar, maar toch, als we even naar de begintoen luisteren... dan horen we toch dat de netto-winst en de omzet wel gedaald waren. Dat is heel ingewikkeld als we dat helemaal gaan analyseren... met al die cijfers. Eh, het gekke is wel dat je dat dan ziet in de berichtgeving... en dat je dan ook onmiddellijk wel ziet... dat iedereen redelijk positief is over die resultaten van Shell. En ook ziet dat de aandelenkoersen omhoog gaan. Dus op een of andere manier raakt de crisis u niet echt. Dat komt omdat we een heel groot wereldwijd bedrijf zijn. Je ziet toch ook in Nederland, de bedrijven die wereldwijd opereren... die doen het relatief goed. De bedrijven die van Europa en Nederland afhankelijk zijn... die hebben het veel moeilijker. Um, we hebben ook goed opgepast. Uh, we zijn ook een financieel, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... ordelijk, zuinig bedrijf. Wat ons in staat gesteld heeft om de afgelopen jaren... Hè, de crisis is niet, niet nieuw, hè. we zitten natuurlijk een aantal jaren erin... misschien wel de derde fase daarvan om te blijven investeren op hoog niveau. We besteden, we besteden elk jaar veel geld aan nieuwe projecten. En die investeringen vanuit het verleden, ja, die dragen nu weer vrucht. Dus dat betekent dat we dan toch zelfs door zo'n crisis heen... sterker proberen te worden. En dat, ja, wat, wat biedt de crisis ook kansen wat dat betreft? Ja, voor bedrijven die dus hun financiële huishouding op orde hebben en hadden. Zoals Shell en andere bedrijven in Nederland hebben dat ook. Die dan kunnen blijven investeren, kunnen blijven groeien. Ook van kansen op de internationale markten gebruik blijven maken. En ja, we proberen eigenlijk twee dingen te combineren. Twee eigenschappen. We willen financieel robuust zijn, dus dat we... Tegen een stootje kunnen, niet meteen uh, uh, klappen, uh, uh, niet meteen leiden als het even tegenvalt en flexibel zijn. Dus wanneer je kunt aanpassen en moet aanpassen, dat je dat ook kunt doen. Ik denk dat het geheim is voor uh, grote internationale ja. ondernemingen vandaag. Maar ik kan me voorstellen, mensen nu luisteren, misschien ook wel mensen die ook een bedrijf hebben en die denken van ja, dat is ook precies wat wij doen, maar bij ons werkt het niet. Nou, bedrijven die natuurlijk um, in 2008 weinig schulden hadden... zullen er nu ook nog steeds beter voor staan dan bedrijven die te veel uh, schulden hadden. En ik denk dat elke ondernemer wel herkent... Van dat je, nou ja, dat je die, die, de flexibiliteit die in, in de wereld van vandaag... omdat er veel meer onzekerheid is, je kunnen aanpassen... Uh, keuzes kunnen, kunnen maken, dan hier wat meer investeren, uh, daar wat minder... Uh, dat je dat uh, kunt doen, maar... Zo'n groot bedrijf heeft natuurlijk met wereldwijde kansen, heeft het wat dat betreft, iets makkelijker. Ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat u wel als baas van Nederland, van Shell, een soort angstscenario kent. Wat, wat, uh, wat gaat er dan toch niet zo goed op dit moment in Nederland? Uh, afgezien van de algehele economie en de afzet, uh, merk je dat uh, we vooral moeten oppassen op, uh, op Rotterdam, op de, op de raffinaderij. Uh, want er is eigenlijk uh, te veel uh, raffinagecapaciteit in Europa. Er zijn te veel raffinaderijen. En dus de, de beste zullen overleven. En daar moeten we dan bij zien te horen. En uh, Pernis uh, is niet alleen onze grootste... maar is de grootste raffinaderij van Europa. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor Nederland... En moeten wel zorgen dat uh, Pernis bij die uh, bedrijven blijft uh, die, die, uh, die die slag in de, in de raffinaderijsector in Europa overleeft. Ja, want wat is uw angst dan? Dat ze het inderdaad niet gaan redden? Dat bestaat die kans? Die, die kans bestaat altijd. Uh, je hebt raffinaderijen in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland gesloten uh, zien worden. Uh, niet dat wij daarvan uitgaan, niet dat we dat willen. Uh, we, we doen er alles aan uh, om te zorgen dat, uh, dat, dat Pernis daar goed uitkomt. We en wat moet u dan ook... doen dan? Wat moet u doen om te zorgen twee, dat twee dat niet gaat Twee dingen. We moeten investeren in Pernis. En dan nou, kom je weer terug bij dat algehele verhaal hoe het met Shell gaat. Dat kunnen we. Hebben we hebben vorig jaar bijvoorbeeld een uh, grote nieuwe fabriek geovend... voor, voor diesel met een hele, uh, een hele schone diesel met lage zwavel belangrijk Kunnen we weer markten mee bedienen, aan milieunormen vol, uh, voldoen. En tweede is dat we ook in het bedrijf zelf moeten zorgen dat je, dat je eigenlijk bij de, bij de top hoort. Hè? Dus je kan, je kan niet op het gebied van uh, betrouwbaarheid, op het gebied van uh, energieverbruik... Uh, als je ergens onderaan bungelt in de ranglijstjes, ga je het moeilijk krijgen. Dus je zult ook zelf moeten zorgen dat je daar bovenaan zit. Maar, maar bestaat er een kans dat uh, Pernis moet afslanken? Nee, we zijn niet aan het, uh, aan het afslanken. De, we zijn eerder weer over, investeringen aan het overwegen. Maar die zijn dan weer nodig, zodat de fabriek uh, bij de tijd blijft. En, en met, met de, het soort olie wat er nu aankomt in Nederland... het soort producten maakt waar behoefte aan is. Ja, Dus uh, voor u als, als baas... Uh, van Shell Nederland uh, levert die crisis... en alles wat er op ons afkomt... dan misschien toch nog wel wat slapeloze nachten op, of niet? Ja, absoluut. Daar ben je alt altijd mee bezig. Uh, en, en je horrorscenario, daar zitten we nu niet in... Dat we, dat, we, dat we mensen zouden moeten ontslaan of dat we aan het afslanken zijn. Dat vind ik echt het ergste. En, uh, en dat je delen van, van je bedrijf ziet verdwijnen. Die situatie zien we absoluut niet. Maar uh, ook wij... Um, we moeten heel erg goed op de omstandigheden letten... als er mogelijkheden zijn daarvan profiteren... en zorgen dat we heel uh, stabiel en robuust blijven. Laten we heel even naar wat uh, nieuws van de afgelopen dagen gaan. En we beginnen maar met vandaag, want het was het gesprek van de dag. Um, uh, de moord op de Antilliaanse politicus Helmen Wiels op Curaçao. Uh, Shell zit natuurlijk ook op de Antillen, u kent dat gebied waarschijnlijk goed. Hoe heeft u dat vandaag meegekregen? Uh, nou, heel ouderwets nog. Ik heb een, uh, een televisie op mijn bureau staan waar teletext uh, aan staat. Laatst kwam er ook iemand binnen bij mij die zei: Kijk jij nog teletext? Nou, uh, Dat dan... doen nog heel veel mensen hoor, volgens ja. mij. Ja, dus ja, ik, ja. Ik, ik, ik kijk nog teletext. Uh, en toen zag ik het en uh, ja, ik ken hem zelf niet. Uh, maar ik heb meteen gekeken. En uh, natuurlijk de grote vraag van... is dit nou een, een, een, een, ja, moet je dat zeggen, een misdrijf of is het een politieke moord? Als het een politieke moord is, de schokgolven die dan door Curaçao... en door, uh, door de Antillen zullen gaan. Uh, zeker omdat hij bekend stond als een, als een bestrijder van, uh, van corruptie. De leider van de grootste regeringspartij. Wat dat gaat betekenen, nou, dan hou je je hart vast. Ja, want, want u bent zelf politicus geweest voor de Partij van de Arbeid. U bent staatssecretaris geweest van Buitenlandse Zaken... in kabinet kok 2. Uh, uh, dat was ook de tijd dat uh, Pim Fortuyn uiteindelijk werd vermoord. U heeft dit van dichtbij ook in Nederland meegemaakt, zo'n moord op een politicus. Ja, als ik het, uh, het, het begrip politieke moord noem, komt altijd weer Pim Fortuyn uh, bij mij naar voren en het voorjaar van 2002. Dat uh, verschrikkelijke moment en uh, die verschrikkelijke toestand uh, waar we toen in verzeild zijn geraakt. Ja, wat, wat kwam dat vandaag ook gelijk bij u naar boven toen u dit zag? Nou, toen ik over na begon te denken, toen ik eigenlijk voor mezelf zei... Van, is dat, is dat, kijk, er is ook veel mis, misdaad op Curaçao. Hè? Er kan ook gewoon iets anders gebeurd zijn. Maar de, de vraag, is het een politieke moord? En toen dacht ik, ja, dat kennen we in Nederland ook sinds 2002, politieke moord. En als we weten wat dat met ons allen, met onze psyche uh, gedaan heeft... wat dat voor impact heeft. Uh, nou, en dan vertaald naar een klein, uh, een klein eiland waar iedereen iedereen kent... Maak je borst maar nat. Ja, Wat voor impact heeft het op u gehad, eigenlijk, die moord en, en, en de toestand die dat in Nederland teweeg heeft gebracht? Nou, dat, dat is alsof er iets onder je weggetrokken wordt. Um, ik kende hem ook uh, en uh, had kon, al jaren, had zelfs in die campagne nog wel eens contact uh, met hem, ondanks alle tegenstellingen natuurlijk. Maar uh, dat, dat, dat, je, je denkt dat dat niet mogelijk is, hè? dat dat hier niet gebeurt. En dan gebeurt het toch en dan, uh, dan valt er wel wat. En dan wordt een deel van jou vast wordt weggehaald. Ja. Ander nieuws van vorige week, uh, dichterbij bij huis. Uh, bestuursvoorzitter van Shell, de Zwitser Peter Wozer... die heeft vorige week uh, toch wel onverwachts laten weten om uh, weg te gaan. Hij heeft gezegd dat hij meer tijd wil besteden aan zijn familie. Hij is pas 54. Uh, ja, dat, dat was denk ik ook wel uh, groot nieuws, of niet? Of wist u het? Dat was, uh, dat was groot nieuws, uh, inderdaad. En uh, ik vind het eigenlijk wel moedig uh, dat hij dat uh, zo heeft, uh, heeft durven besluiten. Want hij heeft duidelijk gekozen voor een andere levensstijl. Ja, 54, hè? Hij ja. zegt dan, ik ga met pensioen. Nou kan hij dat waarschijnlijk wel. Hij, uh, hij, heeft hij geld kan het genoeg. zich veroorloven, Precies. dus uh, dat, dat moet je erbij zeggen. Maar, dat, maar dan toch, hè? Uh, om, dan, om het ook zo'n beslissing te nemen en het ook zo toe te lichten. Past helemaal niet in, in, in de sfeer van bedrijfsleven eigenlijk? Hè? Nou, steeds meer, denk ik. Hè. We zijn natuurlijk die bedrijfsleven en ook de leiders en de CEO's. Dat is steeds minder macho, om het zo te zeggen. Hè. Dat zijn natuurlijk steeds meer hele... ja, ook zorgzame en betrokken mensen bij hun bedrijf. Die leiden een team. Uh, die weten heel goed uh, hoe ze in een organisatie moeten staan. Mensen moeten motiveren. Uh, dat is toch ook wel aan het veranderen. En, en zo ken ik hem ook. Dus... Uh, en uh, ja, hij heeft natuurlijk tien jaar aan de top gestaan. Hè. Hij was natuurlijk eerst de financiële baas... en, en toen de CEO van het, uh, van het wereldwijde bedrijf. Dat, dat is slopend. Hij, hij woont in Zwitserland. Hij heeft zijn hoofdkantoor, zijn kantoor hier in Den Haag. Maar hij is misschien wel de helft van de maand uh, onderweg... door heel de wereld heen, overal... En hij heeft nagedacht van, uh, nou, wat, wat, ik heb dat tien jaar gedaan zo. Wat, wat wil ik verder met mijn leven? Vind ik knap. En hij, hij, hij ligt het ook zo toe. Ja, en, en, en eigenlijk uh, als we kijken naar u persoonlijk. Ik bedoel, u bent een jaar ouder dan hij. Uh, u heeft nu die topbaan. Ik bedoel, kunt u zich dat voorstellen? Dat je zegt van, ik wil gewoon meer tijd voor mijn gezin hebben? Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Alleen ik denk niet dat ik mezelf kan veroorloven om nu met, met pensioen te gaan. Nee, maar, maar heeft u ook dezelfde. U, u ja. kent ook de problemen om dat te combineren, denk ik. Ja, en het is toch interessanter. Als je me dat gevraagd had tien jaar geleden of vijftien jaar geleden, was dat toch weer anders geweest dan nu. Je krijgt daar steeds meer gevoel voor ook. Hoe bedoelt u dat dan? Meer gevoel voor? Nou, dat dat belangrijk is en dat je nadenkt over wat telt echt in, de, in, de, in, in je leven. Ik heb, ik heb kinderen die zijn, nou ja, zijn schoolgaande leeftijd, basisschool en middelbare school... en nou ja, toch altijd proberen en zorgen dat je daar ja, voldoende tijd... en dat klinkt bijna, bijna plat, maar dat je er echt voldoende voor bent... En, en ook echt de tijd voor hebt. En Ik denk dat het feit dat ik, dat ik kinderen heb en een gezin... dat dat eigenlijk mijn work-life balance wel bepaalt... dat als ik dat niet zou hebben dan zou ik nog meer werken dan ik nu doe. Dus ja. ik vind het eigenlijk wel gezond. Maar hoe, wat, hoe druk wat, het allebei, allebei bij elkaar ook is. Ja, wat, wat, wat doet u nou echt waarvan u zegt... Dat, dat, dat doe ik echt voor mijn gezin en er komt niks tussen. Dat doe ik gewoon. Dat is mijn ding. Nou, ik heb zo'n paar van die regeltjes voor mezelf. De ene is dat als ik niet op reis ben, eh, dat ik dan probeer de jongsten naar school te brengen. S ochtends om half negen. Dus elke nieuwe baan die ik heb, dan moet ik ook echt afspreken alsjeblieft. Geen afspraken voor negen uur s ochtends. Ik breng de kleine eh, naar school. Dus dat lukt me toch wel, toch wel een paar keer eh, per week. Een ander is dat ik nooit s'avonds op mijn werk achter mijn bureau zit. Ik ben zo vaak al s'avonds weg voor verplichtingen of eh, besprekingen of dingen doen of op reis. Uh, dat ik uh, als ik gewoon op kantoor ben en ik heb s'avonds geen afspraken... dan ga ik om zes uur naar huis en dan eten we... En dan de ene avond brengt mijn vrouw de jongste naar bed, de andere avond ik, en uh, daarna ga ik natuurlijk wel weer aan het werk. Uh, maar mijn vrouw vaak ook. Zitten we tegenover elkaar, twee bureaus op de eerste verdieping. De woonkamer is nu vergeven aan de teenagers inmiddels. Daar komen we niet meer tussen, maar dan zitten wij uh, zowel een beetje het leven te organiseren, de praktische dingen van alle dag, als ook allebei nog te werken. Hm. En, uh, en ja, op zo'n manier, zo'n paar van dat soort uh, regels en afspraken, altijd mijn vakantie nemen. Ik gebruik altijd mijn vakantiedagen. Ah, ja. Ik stimuleer mijn medewerkers ook altijd hun vakantiedagen te het nemen. Het kan allemaal wel. Om ja. zes uur naar huis. Want een CEO die om zes uur naar huis gaat en mee eet met het gezin... Dat er, daar gaan mijn oren bijna van klappen. Ja, om acht uur is hij weer aan het werk. <laughs> Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En vandaag met uh, Dick Benschop. Hij is de grote baas van Shell Nederland. En uh, we spraken over uh, ja, hoe het eigenlijk gaat met Shell in deze crisistijd. We spraken ook over het nieuws van uh, vandaag en de afgelopen week. En wat daar nog ook naar voren kwam, en dat moeten we niet vergeten... is omdat dat ook Shell aangaat, het schaliegas. De Partij van de Arbeid die vorige week liet weten... Uh, ja, wij gaan tegen de proefboringen naar Schaligas uh, stemmen. Uh, hoe, hoe heeft u dat ervaren, dat nieuwtje? Nou, Achter de komma is altijd belangrijk. Hè? We gaan kijken of het verantwoord kan. En dat zal uiteindelijk het standpunt bepalen, zegt de PvdA. En ik denk dat dat terecht is. Dat, dat deelt de PvdA met de andere partijen. Er is ook nog een onderzoek in Nederland gaande. Ik denk, ik verwacht dat de uitkomst zal zijn dat het... Uh, dat het, dat het, dat het gezegd wordt dat het verantwoord kan. Um, en dat je daar goede regels aan moet stellen. En, uh, en dan, zou dat, uh, dan zouden we ook in Nederland uh, moeten gaan kijken. We moeten wel nieuwsgierig zijn. Hè? We hebben het economisch moeilijk. Uh, ons Groningen gas zal ooit uh, toch minder worden. Niet meteen, maar op den duur wel. Uh, misschien hebben we wel een nieuwe bron van welvaart onder ons. Uh, moeten we toch wel in ieder geval gaan onderzoeken. Hè? Maar ten koste van, van als dat slecht is voor het milieu... waar iedereen nu uh, uh, het ook over heeft, daarom zou je het ook niet moeten doen... Ik bedoel, moet dat dan, zit hier dan meer de, de uh, uh, zakenman Dick Benschop dan de politicus Dick Benschop? Nou, ik ben geen politicus meer, dus uh, hoogstens een oud-politicus. Uh, maar als het gaat om, om verantwoord opereren... Nou, dan maakt het eigenlijk niet uit of je nou zakenman bent of, of, of iets anders. Uh, we weten hoe het te verantwoord kan. Um, en dan is het ook niet heel veel anders dan normaal olie of gas uh, winnen. En daar is heel veel ervaring mee. En als je de juiste voorwaarden stelt en de juiste voorwaarden inbouwt... dan kan dat gewoon. En Dat, dat wordt elders bewezen. Maar goed, uh, als dan toch uh, Diederik Samsom na een congres zegt... voorlopig uh, uh, stemmen we daartegen. Is het dan zo dat de oud-politicus Dick Benschop van de Partij van de Arbeid... Diederik Samsom dan even belt... S'avonds om acht uur? Nee, absoluut niet. Als hij mijn mening wil horen, dan uh, weet hij mij uh, te vinden. Maar probeert u hem niet om te halen? Nee hoor. Nee, want het uh, is ook niet nodig dat onderzoek loopt. Uh, daar komt een, uh, na de zomer komt er een rapport uit. Ik, ik, ik, ik denk dat het uh, dat, dat daar toch uit zal komen dat het kan als je het op de goede manier doet. En, en wat is de rol van Shell daarin? Um, we, hebben, we hebben eigenlijk geen plannen op dit moment voor schaliegas in, in Nederland. Dus we zijn eigenlijk geen betrokken partij in, in, deze, in deze discussie. Maar ik vind het wel belangrijk voor Nederland... He, dat als, als we die mogelijkheid zouden hebben, en het kan verantwoord... Uh, ja, dan moeten we ook zo nieuwsgierig zijn. Eerst maar eens om te willen weten wat er zit. En, en dan de discussie verder, uh, verder maar te maar voeren. Maar daar wilt u als Shell toch een rol in spelen, neem ik aan? Nou, we doen heel veel schaliegas door de wereld heen. Van uh, Noord-Amerika. Uh, tot uh, waarschijnlijk ook in de Oekraïne, in Europa, tot aan, uh, tot aan China. Uh, maar dat hoeft niet per se in, in Nederland. Die ambitie uh, heeft te zijn. u niet? Uh, nee, dat, we hebben niet die plannen op dit moment. Uh, je, je weet het nooit uh, of dat later weer, uh, weer verandert. Maar wij hebben geen plannen voor schaligas in Nederland. Goed, nog even wat anders, want u had het net over de oud-politicus en nu uh, de, de zakenman. Wij spraken vanmiddag met een ex-collega van u, zelf wel nog steeds uh, politicus, weliswaar nu burgemeester, burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema. Hij is oud-kamerlid van D66 en hij zit met u nu nog uh, in het NCDO. Dat is de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Een hele mond vol. Wij belden hem vanmiddag en laten we even luisteren wat hij over u zei. Ik heb het altijd ervaren als iemand die uh, de samenleving beter wil maken. Dat kun je doen in de politiek. Dat kun je ook doen door de verantwoordelijkheid te nemen voor een fantastisch wereldwijd opererend bedrijf. Wat wij in Nederland op ons grondgebied hebben Shell. En ik hoop ook en ik denk ook dat hij de wereld beter zal maken door Shell goed leiding te geven. Wat vindt u van zo'n reactie? Nou, ontzettend lief. Uh, daar moet je altijd een beetje van blozen als iemand uh, dat over je zegt. Maar, maar die maatschappelijke betrokkenheid, uh, die herken ik, uh, die ken ik heel erg. Dat is wel een rode draad in mijn leven. En die kan ik ook hier in mijn werk bij Shell geweldig kwijt natuurlijk. Omdat ja. energie zo belangrijk is. En de manier waarop we met energie omgaan. De uitdagingen waar we in de wereld mee te maken hebben. De vernieuwingen en de innovatie die we moeten doen. Het is geweldig hoe zeg maar, uh, economie, uh, business en, uh, en, en technologie bij elkaar komen. En politiek in, in de energiewereld. Dus dat, dat is prachtig om in te werken. Maar goed, gaat dat eigenlijk, is het wel uh, hetzelfde? Ik bedoel, zijn de idealen van u nu bij Shell dezelfde als toen voor de Partij van de Arbeid? Want ik kan me ook voorstellen dat politiek en bedrijfsleven botsen natuurlijk ook heel vaak. Laten we maar kijken naar dat schaliegaswaal. Ik bedoel, dat is wel duidelijk dat Shell wat anders wil dan wat de Partij van de Arbeid wil. Dus dat is toch ook weer niet zo heel makkelijk één op één te vertalen. Van als je idealen hebt, dan kun je dat in het bedrijfsleven uitoefenen en in de politiek. Ja, mijn idealen zitten, zitten diep van binnen. Eh, die, die drijven jou, die maken je tot, uh, tot, tot wie je bent. Bij mij is dat... Dat eigenlijk twee dingen, denk ik. Die, die, die maatschappelijke betrokkenheid die heb ik altijd gehad. Ik geloof dat het eerste beroep wat ik wilde worden... dat dat dominee was uh, destijds vroeger. En het tweede is, ik ben eigenlijk altijd een grote optimist... en een heel positief ingesteld uh, iemand. En, en ik, ik, ik, ik, zie, ik zie mijzelf wat dat betreft in de politiek... niet anders opereren dan in een bedrijf als, uh, als Shell. Uh, ja, echt waar? Uh, ja. Kunt u daar hetzelfde doen? Ik bedoel, uh, uw, uw streven is nu toch ook gewoon winst maken? En bij de politiek was dat toch wat anders? Winnen. In de politiek. Hè? Is dat zoveel anders? Ja. De beste willen zijn. Um, niet alleen door, door de concurrentie te verslaan... maar ook door slimmer te zijn. Ook door beter vooruit te denken. Ook door betere oplossingen te bedenken. U was de stratege ook van de partij. Ook door beter he? te communiceren. Dat telt toch allemaal mee. Ook naar klanten toe of naar kiezers toe. Er zijn grote parallellen wat dat betreft... als je het op, op die manier uh, uh, bekijkt. En wat vindt u leuker? Uh, nou ja, ik, ik vind het nu leuker om in het bedrijfsleven te zitten. Maar dat kan ik zeggen omdat ik in de politiek gezeten heb. Ik heb dat gedaan. En ik heb het een, een heerlijke tijd uh, gevonden. Maar ik voel me nu zeer thuis in het uh, bedrijfsleven. En ik kijk met, eigenlijk toch altijd wel met bewondering... naar mensen die in de politiek zitten. Toen ik het deed, dat is nou tien jaar geleden. Toen was het al niet makkelijk. Uh, maar het lijkt me nu alleen nog maar moeilijker geworden. De, Waarom dan? De aanslag op je persoonlijke leven. Als je niet oppast, de kortademigheid. Het altijd over je schouder heen kijken. Van, uh, van, ben ik wel populair uh, genoeg? Ik was altijd uh, gefascineerd door beleid. En eigenlijk ook in mijn werk bij Shell. Nu ben ik heel erg door de, door de inhoud. Door het bedenken van oplossingen. Waar gaan we naartoe? Ja, en dan kun je prachtige dingen doen. Ben, ben, ben, nou ja, volgende week hebben we iets prachtigs in Rotterdam met Shell. De Eco-marathon. Waar al die studenten teams uit Europa komen rijden in voertuigen om te kijken hoe ver komen ze op één liter benzine. Daar kan iedereen komen kijken. Vorig jaar waren er 40.000 mensen. Er is een energielab bij. Het gaat over innovatie. Daar kunnen mensen zelf aan meedoen. Er is ook nog een heel groot uh, forum discussie over de toekomst van energie en de relatie tussen energie, water en voedsel. We kunnen niet alleen, hè, als we kijken naar de uitdagingen voor deze tijd en deze wereld, niet alleen meer naar energie zelf kijken, maar ook naar ja, hoe zit het dan met water, hoe zit het met voedsel en daarmee denken over kunnen discussiëren. Ik zit er ook in het, in het programma. Ja, dan ben je toch weliswaar vanuit een iets andere invalshoek, maar met, met heel veel grote toekomstvragen bezig. En wat mij betreft altijd vanuit dezelfde drijfveren. Ja, dezelfde drijfveren. En is het ook zo dat je uh, uh, in het bedrijfsleven misschien ook toch concrete resultaten ziet? Oh, heerlijk, ja, dat is wel een verschil hoor. Ja? Uh, de, ja, zeker in zo'n bedrijf uh, als Shell, maar heb je ook wel waar dingen gemaakt worden, gebouwd worden. En dus als, als jij met iets betrokken bent en iets gewerkt hebt... en dan wordt er een investeringsbeslissing genomen. En dat heb ik wel meegemaakt, ook in Maleisië, toen ik daar woonde en werkte. En dan opeens dan wordt er een fabriek gebouwd. En zo, zo, er wordt een besluit genomen en er gebeurt iets. Dat is fascinerend. En dat is toch weer heel anders en dan in de politiek. Zo dichterop zitten, ja. En ook... Wat, wat ik ook erg belangrijk vind, en daarom denk ik... dat ik de politiek zeer ontwend zou zijn, is... als een bedrijf op zijn best is, dat is het niet altijd natuurlijk... maar als het op zijn best is, dan is het een lerend bedrijf. Dan probeer je altijd te leren van wat er goed is gegaan... en van wat er fout is gegaan. En als leider in een bedrijf begin je bij jezelf. Wat heb jij goed, maar ook wat heb jij fout gedaan? Niet met vingerwijzen en helemaal niet uh, gericht op, uh, op afrekenen. Dus je bent altijd op zoek naar de beste oplossing. Altijd aan het leren... Nou ja, dat is toch een positieve omgeving. En dat is anders dan de politiek? Want dan wijs je altijd naar de mensen die het niet goed doen. Bedoeten. Dat is toch de reflex. hè? Uh, eerst, eerst met de vinger wijzen. Uh, een beetje afrekenen. Uh, moet iemand aftreden of niet? Uh, wie is schuldig? Uh, wie heeft iets fout gedaan? En nou, niets menselijks is ook in het bedrijfsleven mensen, mensen vreemd. Maar de hele cultuur is natuurlijk net op het omgekeerde gericht. Is gericht op het samenwerken, is gericht op iets bereiken, is, is gericht op het leren. En als jij maar in zo'n lerende cultuur gezeten hebt... denk ik dat het heel erg wennen zou moeten zijn weer in een andere cultuur. Ja, dus de verhalen dat u zou zijn gepolst voor eventueel minister van Financiën... Uh, voor dit kabinet wat er nu zit. Dat, is dat, klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nee. Had u uh, daar uh, geen interesse in gehad, moet ik dat concluderen? Als ik dit nu zo hoor van u? Nee, dat was ook niet mijn bedoeling om daar dan, uh, <laughs> dan op in te gaan. Inderdaad. Nee, nee uh, want, want de politiek, uh, dat is niet meer uw ambitie? Nou, op het moment zeker niet. Want ik heb, voor mijn gevoel ben ik niet klaar bij Shell nog. Hè. Ik, ik, ik zit er wel al tien jaar, maar ik, ik ben nog zo lekker bezig... en er uh, zulke interessante dingen in het bedrijf te doen. Misschien één ding ooit, als ik niks meer hoef... Uh, dat ik me, wil ik me graag nog weer in een publieke functie. Of niet in een kabinet, kan iets anders zijn. Maar alles wat ik geleerd heb, eerst in de politiek... dan in het bedrijfsleven nog een keer voor de, voor de samenleving... voor de publieke zaak inzetten als je ook niks meer hoeft. Geen postjes en geen baantjes meer, lekker onafhankelijk. Dat is ook een belangrijk element in mijn leven, onafhankelijk zijn. En niet bestuursvoorzitter van Shell worden en de Peter Voos opvolgen? Dromen, dromen, dromen. Dat mag toch? Altijd. Oh, goed. Nou, het, het half uur zit er alweer op. Uh, we hadden nog vast verder kunnen praten, maar dat kan niet meer, want zometeen op uh, deze zender, op Radio 1 BNN Today, met Willemijn Veenhof. Ja, Willemijn, wat ga je nu doen? sorry. Ja, geef niks. Ja, ach, dan praat je lekker. Uh, na uh, de uitzending verder, zou ik zeggen. Uh, zometeen in BNN Today. Uh, een man die iets nieuws gaat doen, namelijk Rintje Ritsma, die wordt trainer. En we hebben het ook over de toekomst van de schaatsport. En een man die hopelijk binnenkort iets nieuws gaat doen. Joost Mulder die is namelijk nog maagd en daar wil hij vanaf. Dat allemaal na het nieuws van zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Ja, het is inmiddels half negen geweest en hier is Raymond Serré met het NOS Journaal. In het detentiecentrum op Schiphol zijn weer tien asielzoekers in hongerstaking gegaan. Eerder vandaag werd juist gemeld dat het grootste deel van de hongerstakers weer was gaan eten... en dat er nog twee de staking volhielden. Ze protesteren op die manier tegen hun opsluiting in het detentiecentrum. Een jaar na zijn verkiezing heeft de Franse president Hollande beterschap beloofd. Door schandalen en tegenvallende economische groeicijfers geplaagde president... zegt dat 2014 het jaar van de resultaten wordt... Hollande kant met een vertrouwenscrisis, onder meer door de hoge werkloosheid. Uit recente peilingen blijkt dat driekwart van de Fransen het beleid van Hollande afkeurt... en maar 15 procent van de ondervraagden is positief gestemd over het staatshoofd. Het nieuwe ijsstadion in Herenveen moet 81 miljoen euro kosten. Dat staat in het bidboek voor het Niet Jalf. 70 miljoen moet uit subsidies komen, de rest uit het bedrijfsleven en andere fondsen. Het ijsstadion in Herenveen wil graag de nationale topschaatsbaan worden... Andere steden die meedoen in de strijd zijn IJsdroom in Almere en Transportium in Zoetermeer. En in Leeuwarden hebben meer dan 10.000 voetbalsupporters Kambuur gehuldigd. Door kampioen te worden van de eerste divisie, promoveerden de Vriezen naar de eredivisie. En daarin hadden zij in 1992 voor het laatst gespeeld. De spelers kregen van Burgemeester Kronen de sportpenning van de stad Leeuwarden. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Ja, daar zijn we bijna. Het is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 6 mei, 2 over half 9. Goedenavond. Wil je president van Iran worden? Dat kan. Dan kan je je vanaf morgen aanmelden. Na negende blikken vooruit op de verkiezingen in juni. En het is de day after op Curaçao. Zometeen bellen we met het eiland om te horen hoe de reacties zijn... op de moord op politicus Helmin Wiels. En je hoorden net al, het dus feest in Leeuwarden. Kambuur wordt gehuldigd. Omdat ze kampioen van de jubilair league geworden zijn. Wij zijn erbij zometeen. Als je ons wil zien, dat kan, de radio1.nl. Dan zie je de webcam en dan zie je Jack Vergelder. Jij ziet er goed uit vanuit, zeg. Een takje. Ja, echt. Ja, anders Kijken, dan, anders, we, dan anders. Ja, leuk, gezellig. Ja, een kleurtje heb ik, hè? Dat, ja, is het. dat is het. Ik heb in de zon gezeten, heel eindelijk. Goed, ja. En naast Jack zie je Joost Mulder, 33 jaar, nog maagd. Vanavond start op RTL 5 het nieuwe programma ik heb, nog nooit, ik heb het nog nooit gedaan. En daarin worden tien mensen gevolgd die nog nooit seks hebben gehad. En ik zie Jack van Gelder heel even snel kijken en concluderen... maar het is een hele normale jongen. Ja, ja maar Joost mag het weten. Ja. Dacht je dat wel even toen ik dat net zei? Van, ja, ik zag ik, je even kijken. Ik, ja, ik kan, ik kan het me niet voorstellen. Nee, nee. En ik dacht ook, ik moet eerst zeggen... Jou, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik dacht, er komt hier toch een, een totale nerd binnenzetten. Nee, nee, maar ja, helemaal dus niet. Dus niet, hè? Nee, dus niet. Nee, nee. Nee, nee. Zo meteen uh, waarom je toch in vredesnaam aan het programma meedoet. Want dat uh, verbaast mij. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En uh, allemaal te zien op de webcam radio1.nl. En Jack, uh, gefeliciteerd natuurlijk nog hè, met je lintje. Ja, dankjewel. Ridder, ben je? Ja, ja heel trots. Ja, hè? Heb, je, ja, heb je hem op? Nee, nee, nee. nee, nee. Waar ja. nee, nee, nee, nee, ligt hij? Uh, ja, in, in, in een grote doos waar dan ook de onderscheidingen zitten... en het kleine verdingetje en zo. Die ligt ergens onder je bed. Nee, het ligt nee. in mijn kantoor, maar ik zal het eigenlijk zelden of nooit dragen. Want ik schijn het ook niet te mogen dragen zonder das. En nee. ik loop eigenlijk nooit met een das. Maar op een hele officiële gelegenheid zal ik het misschien nog wel eens opdoen. Maar ik ben gewoon trots dat ik het geworden ben. Dat snap ik. Het sportnieuws. Ja, het was de dag van de huldigingen van de Nederlandse voetbalkampioenen. Na een nachtje doorhalen in Amsterdam werd de selectie van Ajax... door de sponsor getrakteerd op applaus. Je je nog een bakker bent, dacht je toen oude mijn hoofd of dacht je de derde is binnen? De derde is binnen, ik had niet zoveel last van mijn hoofd, heb ik eigenlijk nooit als, uh, als ik wat gedronken heb. Maar ik heb uh, me ja, niet ingehouden, maar uh, ook niet overdreven. Ben benieuwd, want gisteravond rond kwart voor elf zei hij in Studio Voetbal dat hij toen al een fles champagne naar binnen had <laughs> gejakkerd. In de eerste divisie werd Sportclub Cambuur vrijdag al kampioen. De huldiging in Leeuwarden is op dit moment bezig. Vanavond in Langs de Lijn aandacht voor het feest in Friesland. Ik begrijp ook in jullie uitzending. Ja, Overigens was het niet alleen maar feest, er moeten ook teleurstellingen worden weggespoeld. En dat laten we ook horen. We zijn bij Feyenoord, roda en Volendam geweest. En in de ronde van Italië is Luca Paolini de nieuwe leider in het algemeen klassement. De ervaren Italiaan wordt de derde etappe voor Cadel uh, Event. Voor Cadell Evans <laughs> en Ryder Hesjedal. Ik ben helemaal in het wielrennen. Het was een etappe waarin de strijd op de laatste klim ontbrandde. In de, daarvan, in de afdaling daarvan gingen Blanco-renners Robert Geesink en Steven Kruiswijk onderuit. Meer dan schaafwonden hielden de twee er niet aan over. Beste Nederlander in het algemeen klassement is Pieter Wening. Hij staat zevende op 10 seconden van Paulini. da da Lekker, misschien. Ik kon er geen mijn faaien Nee, doe ik niet. Robbie Williams, Supreme. Ik heb live gezien in Paradiso. Nu gaat hij zingen. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Where you sit Are you getting on a bit Will you survive You must survive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 It keeps bringing you down. Vertelt Jack van Gelder dus net, de mazzelaar... dat hij een keer werd uitgenodigd voor een, een vrij besloten concert van Robbie Williams in en dan Dat hij in een soort van. Ja, ik weet niet of het echt een koningsloge is, maar in ieder geval in een afgeschermd stukje vlakbij Robbie. En dan hoorde hij hem ongetwijfeld ook dit nummer doen. Supreme Robbie Williams. Radio 1, PNN Today. Dit nummer uh, heb jij waarschijnlijk nog nooit in een slaapkamer gedraaid, Joos Mulder. Nee, niet in een slaapkamer, nee, maar wel ontzettend lekkere muziekkamer. Dat kan ja. weer wel. Marvin Gaye, Joos Mulder in de studio 33 jaar en nog maagd. Vanavond te zien op RTL 5 in het nieuwe programma Ik heb het nog nooit gedaan. En daarin worden tien mensen gevolgd die nog nooit seks hebben gehad. En Joos, jij bent er daar eentje van. Dat klopt. Je ja. hebt je er vrijwillig voor opgegeven. Ja. En dan rest mij natuurlijk maar één vraag: waarom? Waarom? Ja, uh, ik vond het wel. Uh... Ja, wel tijd worden om daar uh, verandering in te brengen. Ja. Het heeft 33 jaar geduurd. en uh, ja, Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan... omdat ik mijn carrière altijd voorrang heb gegeven. Ja, nu ben ik eigenlijk wel klaar voor. Dus, uh... En je dacht, als ik me opgeef... dan, dan komen ze uit alle hoeken gaten... komen die vrouwen aanzwermen die het wel nou ja, me wie willen wie doen. Weet, hè? <laughs> ja, ja weet. Nee, op een andere manier is me dat nog nooit, uh, is me dat nog nooit gelukt. Dus uh, ik vond het een mooie aanjager het programma om te uh, nou, ja, hopen dat er verandering hier komt. Ik vind het nogal wat, dat je besluit, joh, ik geef me op en ik vertel... Uh, want, want niemand wist dit, je vrienden wisten dit ook niet. Nee, er waren maar heel weinig mensen die, de, die dit wisten, ja, dat klopt. En je ouders, ook niet echt een nee, onderwerp. Niet echt, nee, nee. Ja, is nee. Nou niet echt dat je de nee, je ouders dat zegt is van, Nee, goh, nee. nee, nee, nee, nee. Ja. Maar dan, niemand ja. weet het en jij gaat het op nationale televisie uh, vertellen. Ja, ja, daar ja. komt het eigenlijk kort gezegd wel opnieuw. Ja, ja. Of eerst dus nog even hier op Nationale Radio. Ja. Um, ik zei net al eventjes in het begin, uh, ik verwachtte een, een, nou ja, even uh, oneerbiedig, maar echt een totale complete uh, nerd die ergens in een hoekje zou wegkruipen. Maar je bent een hele normale jongen. Ja, nou dank je wel. <laughs> ja. En die ja. vast ook wel eens in de kroeg zit met een meisje. Oh jawel, ja hoor. Ja, maar nog nooit uh, ja, het meisje van zijn dromen Ah, is dat ja. het? Nou ja, is het uh, daarop wachten? Ja, waarschijnlijk, ja. ja maar vertel ja. even, want ja, dit, ja goed, ik ga je nu maar gewoon alles vragen... want je, ja, je zit goed. zelf in het programma, dus ja. dan, dan mag dat ook, denk ik. Um, dan zit je wel eens met een meisje in de kroeg... En, en dan vind je die misschien wel leuk. Mm -hmm. Ja, en dan? Ja, precies. En dan? Wat, is... wat, wat gaat er dan mis? Ja, dat is voor mij ook de grote vraag. Wat gaat er dan mis? Ja, dus het, ik, ik heb echt een, uh, ja, een soort zesde zintuig wat dat betreft. Als ik een meisje echt leuk vind en ik zit daar tegenover... dan klap ik op de een of andere rare manier helemaal dicht. En dan weet ik het ineens niet meer. Nou, gelukkig, ja, en dan sta gelukkig, je daar zie je stamelen, mij niet zitten. Te stamelend. <laughs> ja, en dan klap je helemaal dicht. Ja, ja. en dan, ja, dan weet je dat je een volgende stap moet zetten. Ja. En daar, ja, tot, tot nu toe hapert het altijd daar. Ja, volgens mij is het een kwestie van veel oefenen. Gewoon veel doen. Maar ja, dan moet je de dames natuurlijk wel weten te vinden. En, en dat is lastig. Dat is lastig, ja. Ik zei net van, ja, ik dacht, er komt een totale nerd binnen. Is niet zo. Dat vindt Ewout Genemans, uh, viel dat ook op. Dat je een hele leuke normale jongen bent. Dus de Ewout Genemans is de maker en de presentator van het programma. En die zijn er het volgende over. Toen ik Joost voor het eerst zag, dacht ik eigenlijk van, uh, nou, wat een leuke jongen. En uh, alle dames bij ons op kantoor, die dachten ook van, wat een leuke jongen. Dus het interessante vond ik dat je hem ziet en eigenlijk helemaal niet verwacht dat hij nog maagd is. Nee. Nee. Um, nou is het natuurlijk zo, je kan ook denken... oké, okay, het komt er niet van en ik, ik klap op, op, op cruciale momenten dicht... dan ga ik een keer naar de hoeren. Ja, ja dat kan. Maar het gaat mij niet, uh, niet, echt, niet, niet puur alleen om de seks. Het gaat mij ook gewoon meer om de, de relatie aan zich. Ik heb ook nog nooit een relatie gehad. En dat vind ik eigenlijk belangrijk. Kijk, seks is daar wel een onderdeel van. Ja. Maar het gaat mij niet alleen om de seks. Het gaat mij, ik heb ook niet aan het programma meegedaan om te zeggen... Van, nou, ik wil er nou een keer flink op en het moet nou maar eens gebeuren. Nee, het gaat voor mij wel... Echt wel, wel een slag dieper dan alleen de seks. Je zei net van ja, ik hoop dat ik daardoor uh, mensen leer kennen uh, of dat ik reacties krijg. Dat heb je al gekregen, want je bent bij Life for You geweest. Ja, of doe je maar dat klopt. Ja, we inderdaad, wel een aantal dames gereageerd. Inderdaad, van gewoon een leuke jongen. En die hebben je volgens gemaild of zo? En... Ja, die hebben we naar het programma gemaild en de redactie heeft dat naar mij doorgestuurd. <laughs> En daar ja. ga je dus binnenkort mee afspreken. Ik heb wel een aantal uh, ja. <laughs> leuke, leuke dames ertussen ontdekt. Ja. Dus het heeft ja. nu al gewerkt. Hè? Ja, nou inderdaad. Ja. Nou ja, wie weet als het op televisie komt en wie weet na vanavond. Dat... Maar je, toch even, want je, je ja. vertelt dat nu heel luchtig, maar dat moet natuurlijk een enorme stap zijn. Je bent 33, mm -hmm. dan kennelijk knaagt het aan je van, nou ja, jeetje, dit moet toch een keertje gebeuren. Ja. Um, wat is de exacte overweging geweest om, om daarmee naar buiten te treden? Is het iets waar je elke dag aan denkt? Nou, ik we heb wel gedacht van, uh, goh, ja, het, uh, het leven gaat best wel snel. En ik, ja, ik word ook uh, steeds ouder. En uh, nou ja, dan, dan op een gegeven moment denk je wel van, goh, wat, wat als ik nou mijn hele leven alleen blijf? Dat wil ik ook niet. Dus dan probeer je wel daar veranderingen in te brengen. Ja, en wel van alles geprobeerd door datingsites en dat soort dingen. Maar ja, dat bracht ook niet wat ik ervan verwacht. Dus ik denk, ja, ik vond dit een leuke aanjager. En wel een originele manier. Ik bedoel, uh, ik heb heel veel reacties al gehad. En zijn allemaal positief. En natuurlijk is het heel spannend, maar. Uh, ja, het heeft me wel, uh, ja, wel gebracht wat ik er zelf van, van verwachtte. Want je zult ook zien in het programma dat ik het ook aan mijn vrienden vertel. Ja. En ja, dat is ook wel heel spannend dan van ja, hoe reageren ze erop. We hebben daar een fragmentje van. Ik loop al uh, 33 jaar met een uh, geheim. En er wordt toch wel eens tijd dat dat uh, uh, nou ja, de wereld in wordt geholpen. Ik dacht van, ja, ik ben op zoek naar Harry Boomsma, een ander programma. Dus, uh... ja, ik dacht dat hij toch wel een homo was, ja. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, dat. Het had me ook niet verbaasd. Dat is namelijk dat ik nog vermaagd ben. En toen? Wat zeiden ze? En toen, ja, toen was het heel even stil. En dan hoor je je eigen hart zo bonzen. En dan, ja, vervolgens waren de reacties, uh, ja, en? Ja, dat was het eigenlijk. Ja, en? Ja, nee, precies, ja. Hij nee, zegt, ja, nou, dat is toch niks om je voor te schamen. Ofzo. Maar ja. je, je hebt vast wel eens met je vrienden in de kroeg gezeten. Er mm -hmm. komen natuurlijk de stoere verhalen. En wat, wat vertelde jij dan? Uh, ja, meestal praatte ik daar wel, uh, wel omheen. Hoe dan? Ja, uh, of ik bleef gewoon stil... Ja. En ik ja, probeer het, andere, het gesprek op een andere, uh, ja, andere wending te geven. Uh, ja, tot nu toe is me dat altijd nog gelukt. Maar nu heb ik wel zoiets van, nou, ja, het moet nou maar eens veranderingen komen. Je bent ook communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat, geloof ik. Hè? Dus ja, dat klopt, Het, ja. het, het is niet dat je bang dus... bent om te praten. Over... Nee, dat niet, dat niet. Je wist nee. je behendig er omheen te praten. Ja, dat in dat, dat soort gevallen weet ik er altijd wel omheen te praten. Maar ja, net stel dat je dan die leuke dame in dezelfde kroeg tegenkomt. dan en da, dan, dan, ja, Maar Joost, jij en ik hier studeert. gaat dat prima. Je ja, gaat dat klopt, helemaal niet ja. dicht. Nee, nee, nu niet. Maar... Nee. Ja. Dat, uh, ja, dat is ook precies het vreemde waar ik nog steeds niet achter ben. Dat kan ook nog best wel lang duren. Maar. maar goed, er zijn dus drie vrouwen die gereageerd hebben... toen ja. je laatst op televisie was. Mm -hmm. Daar spreek je dan straks mee af. Dan ligt er natuurlijk enorme druk op. Ja, ben, ben, ja. Je, ben je zenuwachtig voor als het gaat gebeuren? Nee, eigenlijk niet. Want nou ja, het grootste geheim dat weten ze natuurlijk al. Want ze hebben alle drie de uitzending gezien. Ja. Dus, uh, ja Maar ik bedoel, ben je zenuwachtig? Straks komt het ervan en je, ze zijn, je bent bij haar thuis. Ja. Eh... Uh, ja, ik denk, denk het wel. Ja. <laughs> nou ja, goed dan, uh, nou goed, dan zijn er geen camera's bij. Hè? Dat scheelt dan. Dat scheelt. Is het iets waar je, want als je, uh, ik kan me voorstellen... je bent 33, je hebt er juist wel eens over nagedacht. Mm -hmm. wat, wat verwacht je ervan? Ja, uh, uh, ik denk op het moment, als het eenmaal zo ver is, dat het vanzelf wel, dat het wel loopt. Ik bedoel, dan uh, hoef je er niet in één keer op. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel een aanloop, hè? Dus dan, uh, ja, dan ga je er samen, uh, ja, leef je er wel naartoe. Dus, uh... Maar denk je dat de hemelpoorten zich openen en dat het het mooiste is wat je ooit meegemaakt? Geen flauw <laughs> idee. Nee, nee dat, uh, dat gaan we vanzelf meemaken. Blond of rood, hè, moeten ze zijn. Dat heeft wel de voorkeur, ja. Dat heeft ja. wel de voorkeur. Nou, lieve luisteraar, mocht je dit een leuk idee vinden, Joost... Eh, ik kan even een mailtje sturen, toch? B ja. Dat bedenken we nu, dankjewel. maar bnn 2 Ja, hij is te zien op de webcam, radio1.nl <laughs> Ik vind het wel wat, hoor, Joost. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind het wel stoer dat je dit doet, moet ik nou, zeggen. Mooi, dankjewel. Um, vanavond, half tien, half tien. RTL, RTL 5. 5. Ja. Mail ik anders, bnn 2 <middels> And on the mother tree I said to myself We all lost touch Your favorite fruit is Chocolate cup of cherry And sea less watermelon Oh, melting from the ground Is good enough Body ride We're seeing moons reverse, brings made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand, cedars fill the morning, covered. 2005 alweer. Jarriet Gavin de Crow. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. Het is anti dieetdag Nou, daar doet de tv-kop Pierre, Pierre Wind natuurlijk niet aan mee. Uiteraard, en wil je zometeen uh, zo voor middernacht nog even een lekkere midnight snack maken, dan krijg je tips van hem zelf. En volg natuurlijk ons ook op Facebook, facebookcom beenintoday Today en Twitter, hashtag BNN Today gaan we naar Curaçao. Curaçao is in, in shock na de moord op politicus Helmin Wiels. Gisteren, je zal het ongetwijfeld gehoord hebben, werd hij doodgeschoten op het strand van de wijk Marie Pompoen. Dolfijn FM-presentator Maarten Schakel die woont vlakbij het strand en die heeft met de ooggetuigen gesproken. Maarten, um, jij bent naar de plek van de moord geweest. Wat heb je daar gezien? Ja, vanmorgen, gisteravond was uh, alles afgezet door de politie en ik ben er vanmorgen even langs gereden om te kijken. Het was eigenlijk heel rustig. Er lag één bos bloemen op de plek waar die uh, neer is geschoten. Mm -hmm. En een plasje opgedroogd bloed. Ja. En een paar verslaggevers waren daar. En de mensen van de duikschool die daar zitten. Die waren een beetje aan het opruimen. Maar dat had niet echt iets met de moord. Ik, te hoorde, maken. ik hoorde net op de radio dat het inmiddels flink geregend heeft. Dus dat, dat plasje bloed zal wel weg zijn. Uh, maar ik had wel verwacht dat, het, uh, dat, dat er wat mensen daar zouden zijn. Nou, dat moet misschien al nog komen. Het is gisteren rond kwart over vijf gebeurd. Sindsdien is alles afgezet geweest. Vanmorgen is de plek weer vrijgegeven. Ik moet mensen ook even tijd geven. Ik denk wel dat dat komt de komende dagen. Ja. Hij, hij was een, uh, een, een populair politicus. Jij hebt mensen gesproken, mensen die het gezien hebben. Wat zeiden die? Uh, mensen die het gezien hebben, uh, ik heb er een paar gesproken. Uh, sommige mensen willen er niet veel over kwijt. Die zeggen: Ja, sorry, ik kan het echt niet aan. Uh, uh, en andere mensen, ik hoorde een verhaal van een, uh, van een uh, van de man die vis aan hem verkocht, enkele minuten voordat hij werd, uh, werd doodgeschoten. Mm -hmm. En uh, die, uh, die vertelde inderdaad, van, ja, we stonden met een groepje, hij had net vis bij mij, met mij gekocht. Het is een, ja, een plekje met twee kleine, uh, kleine uitstallinkjes, een klein duikschooltje. en er liggen dan vijf En zo moet je het je voorstellen weet je wel. Ja. En, en die zei ook van ja we hebben dat net gedaan, hij kocht een paar biertjes voor de mensen die om hem heen stonden en toen kwam die auto aanrijden. Stapten mensen uit en die hebben hem uh, hebben neergeschoten. En, en was diegene helemaal in shock of, of viel dat mee? Naar de man die ik heb gesproken, die visser, dat was een uh, volwassen man. Die kon redelijk uit zijn woorden komen. Ik heb ook een meisje gesproken vandaag die het gezien heeft. Die was vermoedelijk daar bij de duikschool. En mm -hmm. die zei, ik vroeg haar, want ik heb zelf ook een radioprogramma op dit moment. Nee. Ik vroeg haar, joh, zou ik jou kunnen bellen vanmiddag? Ze zei, ja, normaal had ik je graag geholpen, maar nu nou ja, kan het gewoon niet. Zit ik nu live bij jou in de uitzending? Nee, je zit niet in de uitzending. Oké, okay. ja, dan... ja. <laughs> ik dacht, ik vraag het even. Er hey, de vrij rustige reacties nog. ja, nee, goed, iemand die dan niet in de uitzending wil, dat, dat kan ik wel begrijpen. Uh, even over het laatste nieuws. Um, want het is nog steeds volstrekt onduidelijk wie de daders zijn, hè? Ja, er wordt volop gespeculeerd. Uh, wat belangrijk is, is hoeveel daders waren er? Eén iemand zegt, van, nou, er is één schutter. Anderen zeiden, er waren er twee. Met een derde persoon achter het stuur. Mm. Um, dat is natuurlijk wel van belang. Want dan kun je wel een beetje gaan nadenken: van oké, okay, was het gewoon één Gek die dit in zijn eentje heeft bedacht, mm -hmm. of, of of zijn er drie mensen waarbij iets georganiseerd is die misschien wel ingehuurd zijn. Maar goed, vooralsnog, de politie wil ook niks zeggen. Die hebben één statement uitgegeven gisteravond en sindsdien eigenlijk helemaal niks, ook in het belang van het onderzoek natuurlijk. Nee, maar er wordt wel er wordt, nog, wordt nog steeds, nog, uh, er wordt wel nog steeds van uitgegaan dat het, nou ja, in de maffiahoek gezo gezocht moet worden. Nou, daar mag je eigenlijk helemaal niet van uitgaan, vind ik persoonlijk. Misschien is het een, een teleurgestelde kiezer. Je weet, op Curaçao moet er flink bezuinigd worden. Mm -hmm. We staan onder curatelen van Nederland. Ja, dit voelen heel veel mensen in hun portemonnee. Dus zoiets zou het ook kunnen zijn. Ik durf daar echt niet veel over te zeggen. Nee. Um, ik las net iets dat uh, op RTL Nieuws heeft... Uh, de minister-president van Curaçao heeft er nog iets over gezegd, hè? Uh, ja, klopt. Verschillende dingen heeft hij natuurlijk gezegd. Uh, waaronder uh, uh, de kans natuurlijk dat de daders van deze moord... dat die gaan proberen van het eiland af te komen... Uh, dus de, wat er nu gebeurt is, uh, de, de kust wordt streng bewaakt. Het is mm -hmm. makkelijk om met een boot bijvoorbeeld naar Venezuela te varen, ik zeg maar iets. En dus heeft uh, premier Eman van Aruba heeft uh, ook een condoleance uitgesproken gisteravond al. En die heeft ook aangegeven dat hij extra goed gaat opletten bij de grenzen uh, of er niet mogelijke daders uh, via Aruba proberen. weg te Ja, ze komen. kunnen natuurlijk al lang weg zijn met de boot. Ja. Precies, dat zou kunnen, maar misschien ook niet. We weten het niet. Goed, kortom, nog heel erg veel onduidelijk. Dankjewel, Maarten Schaker, Schakel, presentator bij Dolfijn FM. Als je het nog niet wist, het is vandaag anti-dieetdag. De dag dat je een fijn uh, scheid kan hebben aan Sonja Bakker en je lekker kan laten gaan. Daarom hebben wij TV-kok Pierre Wind gevraagd om een top 3 van een caloriebom te maken. om vanavond nog even lekker weg te snikken. Bij deze top 3 van de caloriebonden: alle tijden die je op tijd tijdstippen zou kunnen eten. Zeker vlak voor het slapen gaan, maar dat is nog slechter. Maar op deze dag is alles voorloopt Nummer 3: dat is de ouderwetse griesmeelpap. Veel calorieën, gooi er een beetje siroop bij en een bal ijs. Een suikerseffect, dat is natuurlijk nummer 1 van alle slechte dingen. Gooi het op één bord, dan heb je een lekker toetje voor het slapen gaan. Dus bij deze nummer 3. vlees, Your flesh, your your flesh, your you face, Nummer 2: Hollands met ham. Maar op de klassieke manier, dat wil zeggen met ijzer. En natuurlijk heel veel boter. De aardappels kook je in de boter en dan je, je met gewoon met, met bijna half pakje roomboter op je bord. Nou, als dat geen caloriebom is, weet ik dat niet meer. Nummer 1, dat is de Babi Pangbang. Oftewel, de Russische oulette der calorieën. Speklap. Helemaal gekant uitbakken en dan heb je een saus gemaakt van Coca-Cola. In 1 liter uh, Coca-Cola zit al 24 suikers, dat kan je even vergelijken. En daar maak je dat dikje in, dus het wordt nog suikeriger, nog meer calorieën. Nou, dan, uh, en dan natuurlijk erbij een lekkere baan met veel koolhydraten. Ik zou zeggen, doe nog een vet sausje erbij. Nou, dan heb je wel uh, de nummer 1 van vandaag. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Jeetje, wat een lekker weer vandaag. Waar zullen we het met Erben over gaan hebben? Schaatsen. Ja, de Bera uit Lemmer wordt schaatscoach. Rintje Ritsma, berengoed. goed. Wie zegt dat hij überhaupt kan trainen, want dat je heel goed kunt schaatsen... wil natuurlijk niet zeggen dat je het ook een ander heel goed kunt leren. Nee, dus is hij nu aan het leren. Van welke ploeg? Van het gewest Friesland. Dat is toch niet zo'n bekende? Of? Dat is geen ploeg, Kees. Oh. Dat is een gewest. Maar ik wist het ook niet. Ik snapte het niet. Maar ik vroeg het aan de Erben en het idee alsof ik heel dom was dat ik het niet snapte. Maar je hebt commerciële ploegen en daaronder heb je de gewesten. ratiners trainen. Ik denk dat die hem eigenlijk niet, he helemaal niet meer kennen. Uit de boekjes. Ja, Want Ik kan me ook niet meer zo goed herinneren dat hij echt nog actief was. Jij, Kees? Ja, ik, ik herinner me dat nog wel. De laatste jaren. Maar hij is ook heel lang doorgegaan, hè? Ja, dat is waar. Ik herinner me vooral uit de Zanix geklaard. Die jonkies bij ons op de redactie ja. uit de Sanix Sorry, Iedereen kent de Grintje Risma. Ja. Maar hij is overigens wel, daar gaan we het zo meteen ook met hem over hebben. Hij is degene die het commerciële schaats is ja. begonnen. Inderdaad. Hij is, hij, is, hij is heel belangrijk geweest voor de hele schaatspot. Daarom uh, zijn er nu al die commerciële ploegen. En dat, dat, dat staat ook weer op een, een breekpunt, want dat gaat ook weer veranderen. Dus het is heel mooi dat maar die komt gewoon weer terug. En die gaat wederom iets moois het doen. Het schaatsen in de veranderen, denk jij? Dat als één iemand de schaatsen kan veranderen, is Rintje maar dat. Want dat heeft hij al een keer gedaan. Zometeen uh, hebben we hem hier in de uitzending. En natuurlijk Erben, die uh, is er ook, want het is maandag en dan is hij er. En Damon Gorris is hier en we hebben het over de verkiezingen in Iran. Morgen dan kan je je aanmelden. Dat kan, zou jij ook kunnen doen, Damon. Toch? Ja, ja. ja ik want iedereen ook, uh, kan het doen. Iedereen kan het doen, ja. ja ik voldoe er helemaal aan. Ja. <laughs> Uitgebreid over de Iraanse <laughs> verkiezingen. Maar eerst het nieuws, Raymond Serré. Het laatste nieuws. Het vuurwerk is losgebarsten. Want wie zijn kampioen? Ajax scoort 1-0. Wie zijn kampioen? 2-0, 3-0. Komt de vierde, ja. Wij zijn kampioen. Het feest is compleet voor Ajax. Het is 5-0. Mag ik het alsjeblieft even horen voor Ajax Amsterdam? Kampioen. Jullie hebben ons ook kampioen gemaakt. En vandaar dat deze schaal helemaal voor jullie ook is. Dankjewel. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.